We gaan verder. Ik heb net gevraagd mijn vrouw om hier. Hier waren gescheurde paar velletjes, gescheurde zoerblaattjes, gescheurde. En daar waren natuurlijk Breugse letters, hele letters. Ja. En uh, en, dan, uh, en ik zei, mijn vrouw zei voorzichtig prolemanderen. Moet je die, die <laughs> gescheurde gescheurde, gescheurde uh, velletjes van de zoger moet je voorzichtig tijder prolemanderen. Dus een prolemand gooien. Prolemanderen. Ja? Dat heb ik. Hoe kan dat? Wat doe ik dan? Verschrikking, hè? Eh? Kijk, als mijn broeder zouden zeggen wat een schendenis. is je wat die man doet. Is er iets uh, in de the, in the die in velletjes papier zit daar de heiligheid? En dat speciaal doe ik dat, dat jullie dat dat jullie dat moeten dat daaroverheen komen door dat dat niet dat is de heiligheid, niet dat is wat wat, wat het volk doet, wat zij menen dat het heilig is. Kijk, als je bijvoorbeeld zit en dan een gebedboek valt naar, naar, naar de vloer, dan, dan rapen ze dat op en kussen ze dat. Geweldig, wat een toewijding, wat een, een, een heiligheid. Met al die bacteriën, dat is gevallen. Met al die bacteriën gaan ze dus dat kussen weer, dat, wat doen ze dat Dienen zij de schepper daarmee. begrijp je? Onthoud dat erg goed. Geen komedie. En dat, ze hebben dat aangeleerd. Waarom? Omdat in al die gezinnetjes dan als kind kleintje is, klein is, dan de ma, hun pa zegt nou, geef een kusje. Geef een kusje aan het gebedboek. Geef een kusje aan de Torah. En nou, en een kind, aan de ene kant is het geweldig, omdat een kind krijgt een religieuze opvoeding. Dat betekent samen met het gedoe, met het religieuze gedoe, krijg je toch wel een beetje van de Torah. Maar aan de andere kant, aan, aan de andere kant uh, uh, die ouders die juist werken daaraan om hem het licht, uh, van licht af te scheiden. Gepen, want die kind, dat kind weet, dan dat is het heilige... Ja, als een boek is gevallen, als een heilige boek is gevallen, moet ik een kusje geven. Als ik een kusje gegeven heb, voel ik me geweldig geweldig. Ik heb het iets gedaan, ik heb iets heiligs nu gedaan. En als het iets, een, een gescheurde papier, gescheurde iets van, een, van gewoon een blaadje, een, een pagina van gescheurde met wat, dan mag ik, het, mag ik dan zoiets zo niet weggooien. Ze hebben het zo gematerialiseerd dat het. Ik uh, heb het vroeger ook zo gedaan. Automatisch. Met veel toewijding ook. Geen lettertje mocht dat. Maar totdat ik stap voor stap verder kwam, dat dit een afgoderij is. Dat is een afgoderij wat mijn volk doet of dat zij dragen die Torah ja, op Shabbat dragen ze de Torahrol met het ook met dat met mooie hoe het, um mantel bovenop zo'n mantel, mantel, boven, boven op zo mantel weet je, zo met veluur of zo zo mooi van zo'n materiaal en dan iedereen die loopt daar en die loopt daar en die wil een kusje geven natuurlijk dat iedereen moet kijken natuurlijk ten overzien van allen, van anderen moet je het laten zien hoe toegewijd ben jij. En zo so spelen ze comedie van één synagoge naar een ander. En zo spelen ze die, die comedie al van één generatie op een andere. En dan weten ze niet meer wat, wat de waarheid is. Natuurlijk in het begin was het wel. Uh, in vroegere, vroegere tijden waren er nog toegewijde mensen die God lief hadden. Dat zij konden dat... Gewoon, het is was net als ze kusje gegeven hadden aan de Torah. Dat is net of ze de schepper hadden gekust. Maar wat het nu gedaan wordt, is aan al die eeuwen. Het is alleen maar, een begrip. iedereen onthoudt het er goed. Niets, dat moet bij jou een ezelbroeketje zijn. Zo'n zo regel zijn. Voor altijd. Bouw dat op in jezelf. Niets wat materieel is is heilig. Onthoud het eraan goed. Nou, het is toch mijn handje. Het is toch net als, het is toch heilig, mijn handje. Het is mijn handje. Ik heb dat handje lief. Mijn, mijn been, mijn hand. Moet je goed onthouden. Niets wat materieel is, niets wat absoluut niets wat materieel is, Materieel betekent, wie wij iedere begrijpt wat materieel is, daar, wat bestaat uit atomen, stof, welk stof, of zelfs de, de, de, de fijnste stof die zal men ontdekken, later zal ook blijft materie. Elektriciteit is materie, natuurlijk is materie, is een fijne vorm van materie, protonen, hoe heet het, het, ja, well, die foto, ...elektronen, alles... Uh, ...allerlei alle vormen van... van ...allerlei alle vormen van natuurkunde... ...wat de natuur, natuurkunde zal ooit... ...zal ooit... Uh, uh, zij zal ooit ontdekken... Magneti, ...magnetische, magne, magnetisme... ...natuurlijk is het ook... ...het is ook materie... ...absoluut, het is wel fijne soorten materie... ...maar het is wel materie... ...dus alles wat materie is... Daar zit geen heilige, betekent dat daar zit geen intrinsiek het licht uh, dat bestaande uit het bestaande is. Dus daar overal zit dan, dat is dan een reactie of een product van de schepping, be behoort bij de schepping en niet de schepper. Als je dat principe goed onder knieën krijgt, overal, in elke toestand, dan zal je mens worden. En niet een mens, individueel mens zal worden, die de schepper zal zien. En niet een kude, kude mens. Kudde wil graag dat zien. Dus geen tempels, ooit, waren heilig. We hebben het geleerd in de zoger. Hebben we geleerd in de zoger dat twee tempels waren niet van Hashem. Niet Hashem heeft ze gebouwd, maar Salomo heeft het gebouwd. Ja, hebben we hebben geleerd. Salomo, en dan, maar dan is het de mens heeft ze gebouwd. En ze waren niet, ze waren het alleen maar een, een zinnebeeld, het zinnebeeld van het geestelijke. Maar het was geen geestelijk. Daarin kwam wel de schina. Door hun, door hun geest hadden zij door al die, al het altaar en alles wat daar was, niets, absoluut niets is geestelijk. Maar dat zij hadden, ze wisten hoe, op welke manier het boven was, en door met handen en voeten te doen, wisten zij ook dezelfde, uh, als ze wilden zich, in, ze, ze konden op deze manier, konden ze in zichzelf opwekken die krachten van binnen naar boven, en dan ontvingen ze madden van binnen naar boven. Alles vond plaats in de mens, en niet in, en niet in uh, objectieve realiteit. Dus de schina kwam, het hele volk zag dat de schina kwam, maar hoe? Ze zagen dat aan die priesters, ze zagen aan die hoge priesters, ze zagen dat die hoge priester was op dat moment, van wanneer de schina neerdaalde, dat de hoge priester was om dan van zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat zagen ze. En omdat dat is onmenselijk is, dat is niet behoort niet bij, de, bij, onze, bij ons bestaan, dat is niet het, de schepping zelf. Maar op dat moment, die, die hoge priester kon zichzelf absoluut identificeren, samenvloeien met de geset van deze hier En dan was wel alleen vlees, maar ook zelfs vlees, dan konden ze zien, niet vlees, maar ze zagen de uitstraling, ze zagen dat de uh, aura die rondom hem, de hem, dat was, en zagen ze dat God is er. God is hier. Met al die liturgie. Liturgie helpt voor geen millimeter liturgie helpt. Geen enkele liturgie helpt. Eigenlijk. Geen enkele. Wat zij doen ook uh, in. Uh, in uh, je wil niet. In al die. In al die. Gebeden, in al die. In tempels, et cetera. Met al die. Um, trucjes wat zij doen op dat moment. En uh, niet alleen op dat moment. Dat, dat helpt niet. Al die liturgieën absoluut werken niet. Omdat het allemaal, allemaal gematerialiseerd is. Materie. Dus goed opletten. Dat het niet op zichzelf laten bedonderen. Geen liturgie helpt. Het is een manier om de mens gewoon een, tot een rust te brengen. Het is net ook een soort massage. Het geeft lekker gevoel, et cetera. Alles wat je ziet met je ogen, is niet heilig. Dus wat van binnen is, daar zit het heilige En niet van buiten. Als je dat zo zou aanleren, zal aanleren, je, zal je licht ontvangen. Dan zal je blijven verbonden met Hashem. En zal je vreugde hebben. De ware vreugde. En niet zomaar halleluja zingen, met dansen, en met al, die, al deze comedie die niet helpt. Die alleen de mens uh, ver wegbrengt van de schepper. Alleen uh, naar een ander, uh, met andere mens, maar het is niet naar de schepper. je gaat de andere liefhebben alleen maar dan pas wanneer jij door hem, door zijn materie krijgt, en niet in de materie, en niet lief, de materie lief hebt. Okay. Goed onthouden dat. Ook als je een partner hebt, moet je niet het lichaam van de ander liefhebben. Want zelfs als je doet dingen met elkaar, et moet je richten naar, naar binnen. Moet je weten dat jij voorschrift doet, vervult wat je doet. Doet u niet wat voor wat relatie voor je hebt. Maar de mens moet je liefhebben van binnen, de mens die het beeld van de, van de schepper is. En daarom zien wij dat als twee mannen bij elkaar zijn, maar zijn, of twee vrouwen bij elkaar zijn, dat ook dat is rechtvaardig, absoluut rechtvaardig, wanneer zij liefhebben elkaar van binnen. En niet het lichamelijk alleen, Niet het lichamelijk, Maar binnen elkaar, elkaar liefhebben, uh, de ziel van elkaar, de ziel behoort bij Hashem. Dan, en dan gaat alles werken, ook de rest gaat ook werken. Maar dan dat dit niet, maar niet, niet het lichamelijk, Niet dezelfde fout, niet het fout maken dat... dat waardoor mijn volk al beslaan zijn ogen, al 3.000, 3.500 jaar beslaan de ogen van mijn volk. Want zij denken dat Hashem heeft een huwelijk gemaakt tussen het lichaam en, en ziel. Dat dat, dat dat de mens is, absoluut niet. De mens is van binnen. Natuurlijk moeten wij ook alle respect hebben van alles wat er bestaat. Dus wij moeten ook respect hebben voor het lichamelijk. Maar dat is niet de mens. Lichamelijke, dat is iets wat de schepping is. En dat moet ik wel respect hebben, want alles is geschapen. Dat is de wens om te ontvangen. Dat is mijn lichaam. Dus, en dat is ook een deel van, van, van mijn... Van dat, is, dat maakt ook de, de schepping, de wens om te ontvangen. Maar dan moeten wij deze wens om te ontvangen omvormen in een wens om te geven. Dat is alles. Eigen, eigenlijk is het zo eenvoudig, alles bij elkaar. Alles, als we het echt eh, doordrongen worden door, door de Torah, door deze, door, de, dit, door dit idee, dan is het eenvoudig. Abraham heeft dat al die boeken nodig gehad? Absoluut niet. Abraham heeft het gezien. Hij heeft het gevoel, de schepper. We hebben alleen via het iets uh, gekregen, die boeken nodig. Jacob had boeken nodig. Ze hadden geen boeken nodig. Ook natuurlijk in die tijd kwam het nog niet. Ze hadden alles nog in de kiem. Wij hebben dat allemaal nodig. De zoger zoals wij leren, stap voor stap. Uh, want de wens om te ontvangen van nu bij wat, waar wij nu leven. Wij leven nu bij de malgoed, de malgoed. Dat is de, de krachtigste wens om te ontvangen. Nu manifesteert zich in deze tijd. Daarom hebben we zo'n krachtig ook document nodig. En zo'n persistentie. Om steeds verder daarin te komen. Nog verder. Maar wat is voor ons het doel? Het doel is zoger. Natuurlijk niet zoger is materie. Het boek zoger is materie. Natuurlijk, wat binnen staat, is het geest. Maar niet, de, niet de, de, de die lettertjes die zitten daarin. De lettertjes, er zit niets heiligs in de lettertjes. De, de, de, de ziel, de, de kracht, de geestelijke kracht van de zoger. En natuurlijk, die letters geven weer de ware verhoudingen in het geestelijke. Al die verbondenheid wel, maar niet in de letters zelf. Die, die komen niet ergens naar boven. Als zelfs als je dan verbrandt al die boeken wat gaat het altijd, die, gaan die boeken dan uh, het, wat, wat, het was net, wordt het precies hetzelfde stank als het op een gewone vuilnis, uh, grote vuilnis uh, uh, plaats. En niet in iets, in een geweldige geur. Geweldige geur komt naar boven alleen door onze door onze man dat is de guur, of kwam daar in de tempel de guur naar boven, de guur, geweldige vuur, ja. reach staat dit in het, het Hebreus. Kwam het van, de, van die dieren, van al die offers van die dieren, smaakte die, die, dat vlees van dieren. En dat Shem dat plezier had in dat dierenvlees, of al die organen die zij brachten daarom in de tempel absoluut niet. De mens, die op dat moment, wat de mens deed, bij die, bij die overs, bij het brengen van de overs, dat de mens van binnen ontroerd werd. Hij kijkt naar de dieren, natuurlijk ook zij hadden barmhartigheid voor die dieren, niet zomaar uh, konden zij zo uh, voor hun zonde, om hun zonde te gaan uh, reinigen, zichzelf van de zonde, dat zij Naam is zo'n boekje of zo. Namen zo bo ofzo, en dat je zo'n boekje geeft, gewoon uh, uh, aan die priester. En dat met vreugde, zonder medelijden met het dier. Absoluut, maar men, men had het moeten het volk leren. Dat, dat in plaats van dat boekje jij had moeten wel staan, jij moest dan, jij moest in plaats van een boekje uh, op het altaar gelegd worden jouw leven, jij bent moest, moest doodgaan, jij verdiende de dood maar ik ben warmhartig daarom laat ik het dier dier brengen in plaats van jij maar iedereen, maar jij kijkt naar het dier en, kijk nou naar, en zo moest jij dat doen, en dan de mens natuurlijk kijkt naar het dier en uh, ook dier is dan, heeft als het ware is, is niet schuldig maar om, dat, om mij te, in reine te brengen met, het, met, het, met Hashem en wat was het dan had dan Hashem vreugde in het dier absoluut niet wat heeft die, wat, en, en, maar juist aan uh, aan, de, aan het werk wat de mens moest beleven op dat moment de mens werd, werd, kwam in ontroering And I came then to experience that, and I came to the truth, to the in -care. That was, that is what eteinich, what Hashem life heeft, is in care. And in care has nothing to do with the material. Material in that is its at heart, of a man's. That is its what not material is. And there, Hashem, from where? From one generation to the, room, of the en dan gaan de poorten open. En de poorten gaan open, dan gaan wij binnen ons, in overeenstemming met Hashem, wij gaan ook binnen ons die ruimte, ruimtes ervaren waar wij vroeger geen toegang voor hadden. Dat is het verschil in het leven. Dat is het verschil tussen het lopen op straat. Van, op dezelfde straat loop je dan twintig jaar lang, dertig jaar lang. Wat is het verschil? toen liep je dat, toen was het alles dicht voor jou, en nu loop je langs dezelfde straten en het licht is er. Duisternis is nu veranderd in het licht. En zo so met de dag groeit het, en we kennen dan geen, we kennen geen ouderdom. Wie, wie leert het geestelijke, dat werkelijk geestelijke, dus niet verbonden aan materie. Natuurlijk moeten wij materie ook hebben, maar niet dat wij geloven, vertrouwen in de materie of enige welke, eh, waarde, welke waarde dan ook aan materiële dingen of attributen van ritueel of weet ik veel aan religieuze. Als wij aan hun waarde toekennen, zijn wij verkocht. Dat was ook de, de opwekking in het verleden, opwekking van Holland, Holland heeft Nederland heeft het was als eerste die, die, die ook in, uh, in deze opwekking dat is was hier in Nederland dat zij tegen die tegen die beelden kwamen van, die, van de katholi, van katholicisme van de beelden en allerlei die andere dingen die dan niet meer in ja, nee. in Frankrijk oké, okay, maar hier in Nederland was het wel krachtige protestantisme was een, ja. ja dat was ook weer een, een toch wel een vorm van van, van uh, niet buigen voor de niet voor de chemische elementen voor allerlei beelden etc etc dat zie je dat ook hier dat is het is is niet zo het is altijd moeten je aan vast vast uh, beraden zijn om niet uh, te gaan uh, hechten ons aan welke materiële uh, vorm van bestaan, om die uh, te verklaren, heilig te verklaren. Ja? Ook, de, ook als men iemand als overleed, iemand dat men hem heilig verklaart, is alleen maar geestelijk. Het geestelijke heilig verklaren. En als je komt naar een begrafenis, naar een graf, graf, van iemand, dan kom je dan op dit, op dit, op dit plek en je komt dan, is het niet dat de, de, deze plek is heilig, omdat die daar, daar, daar begraven is. Dat ze staan daar met bijen daar en zo en ze denken dat ze iets heiligs daar hebben. Maar omdat daar was de plaats waar eigenlijk waar zijn ziel had vertrokken naar boven, dat is het enige waar ik waar ik aan hecht aan de ziel, die dan van, dat, van deze plaats opreis naar boven. Dat het enige moet mij voor de geest staan, en niet dat in deze plaats het lichaam van die en die uh, uh, begraven werd. Dat moeten we niet, niet menen, dat, dat, uh, dat het zo was. Ook de lichamen de fysieke lichaam van de artsvader zoals so men dat ook, men dat allemaal leest, dat, dat zij niet, dat ze niet ver, onvergankelijk blijven ook dat begrijpt men niet wat het is, bedoelt men ook niet dat fysiek omhulsel wie dat meent dat het zo is uh, is al per definitie een afgodendiener begrijp je? Het is erg speciaal als wat, wat alles wat materieel is moet je goed weten dat het niet dat wat over Eli wordt gesproken dus Eli dat Eli werd in wervelkolom wervel zo ik wervel ja? We, huh? ja in wind ja in mm -hmm. wervelwind hij werd meegenomen in naar naar de hemel le levend dat is bijzonder zullen we goed, ik kan het niet uitleggen, het is niet het is een kwestie van bevattingen wat het allemaal inhoudt dat was een een, een steen des aanstoot in mijn ook in mijn willen begrijpen wat het allemaal was maar alleen de zoger later komt op zijn plaats we gaan met de zoger zolang er hier belangstelling zal zijn we gaan gewoon verder met de zoger en nu en dan moeten we wel uh, er we komt wel zoiets geweldigs wat wij nu leren dat uh, we hebben ook iets extra nodig om een beetje daarover te hebben dus uh de tweede gedeelte of de derde? De derde. Ja. oké, okay. dan dus wat hij zegt dat de dan veranderen dus die sloten in ingangen en de ingangen dan of openingen, die worden, die worden tot zalen van Chogma. Dus zalen in de mens waar de Chogma ervaren wordt. 39. Arei. Ech Hier moet je een comma. Ik zou een komma zetten naar het derde woord in de regel 39. סתוין קומה הפתחין וההיכלין הם פרטח גימל צורות העוברות על חומר אחד שלנו אין פרטח דהיינו על הרצון לקבל שבנו שמתרם שענות ואין פרטח הופכימ אותו ל kabala, אלמנט לhashpia נחט רועה. בפágina הבאה, כוּפָּהַכָּפָה גִּמִיל 123, אסולאם דרך הכתף, הכתף, הכתף, הכתף, הכתף, הכתף, הכתף, הכתף, הכתף, הכתף, הכתף, Le fi ha ta am shelanu. Twee. Et ha or le goosje, we et ha matuk Punt. We keren terug naar de vorige pagina, de linkerkolom, de regel 39. <coughs> Harai, zo zie je, zegt hij. Dus, zo is het. Zie je echt. Hoe, Shahman Ulim, Man Ulim, hoe de sloten, we en de openingen, we en de zalen, hem, die zijn, de regel 40, kimelzoro, drie vormen, drie vorm, drie vormgevingen die doorlopen dienen te worden, die, door, die doorlopen dienen te worden, die doorlopen dienen te worden op uh, uh, op de materiaal, bouwstof, eindbouwstof bouwstof van ons. Wat is Nog een keer, dat is een beetje fijn hier. Dat zijn dus de drie, deze drie, dus de slotten, de openingen opening en de zalen, dat zijn drie Drie opeenvolgende vormgevingen, de veranderingen, let op, de veranderingen van vorm, eh, of van het van materiaal, van de bouwstof, van één bouwstof van ons, van onze ene bouwstof waarmee wij geboren zijn in 1941. De heino dat wil zeggen. Alle rationele Shabano. de wens om te ontvangen die in ons is dus de wens om te ontvangen is die in ons is die ondergaat deze drie deze drie veranderingen zie je, de drie, deze drie veranderingen dus onze, om te komen tot de schepper moeten die drie taal moet wel altijd uh, deze drie veranderingen van de vorm van de wens om te ontvangen, om te ontvangen moet plaatsgehaald hebben Iedereen ziet het, eerst sloten, slot, dan de opening, en dan komen we in de zaal. Weer hetzelfde, slot, opening, en de zaal. Dus hebben we de veranderingen, we kunnen dan niet zonder veranderingen. Iedereen ziet het, en dat is permanent. En dat is het geweldigste van het geweldigste is, want je weet niet wat je zal morgen ervaren in plaats van, een, in plaats van een religie, die alleen maar, alleen maar, bla bla bla, Mashiach, Mashiach, die komt. Ik ervaar Mashiach elke dag. Meerdere malen, per dag, ervaar ik Mashiach van dichtbij. Heb ik iemand nodig? Niemand nodig. Begrijp je? Waarom? Hoe? Je moet je leinen voor het veranderen. En mijn volk zou tot Zegening, tot bloei komen. Tot allerbeste zal, zal met mijn volk zal zijn. Het zal, zal absoluut zal plaatsvinden. Want es, Hashem zegt: ja, die verandert zich niet. Die, niet. die is geen mens. Maar ze willen zich niet veranderen. Zolang zij willen zich niet veranderen, niemand kan hen helpen. Begrijp De slot is er. Hoewel. Zij altijd hebben de toegang tot de sleutels. Altijd de sleutels hebben zij. Elk elke Jood heeft direct, kan direct tshuva doen. Direct een doen. Maar zij vechten. En daarentegen vechten zij met Hashem. Duidelijk. Zij vechten met Hashem. Zij gaan naar de synagoge. Zij willen eer betonen. Ze willen aan elkaar eer geven. En niet aan de schepper. Precies dezelfde als 2000 jaar geleden. En dat is jammer. Want ik ervaar dat dagelijks. Deze opening, deze, dat waar, zij, waar zij werkelijk naar verlangen, maar zij weten niet wat de schepper wil. Dat is het probleem, begrijp je? Dat is wat zij, wat zij hard werken aan, werken aan met hun religieuze dogma's. En zij begrijpen nog steeds niet wat dat, de, dat uh, ze proberen met macht en kracht, terwijl het gaat zo, met de sleutel echt, zachtjes wordt het geopend. En dat, is, dat moet je ervaren elke dag, maar moet je laten veranderen. En of moet je niet interesseren, hoe is het uiterlijk, is het dan, ga ik dan vooruit bij de andere mensen, zijn andere mensen dan, gaan ze dan, daardoor door mijn uiterlijke verandering of weet ik veel, gaan ze mij anders zien, dat ik deftiger, serieuzer, krachtiger, absoluut moet niet interesseren jou. Het is de schepper en ik. En ik wil één zijn met hem en daarom elke dag je laten jezelf veranderen, niet hou jezelf aan dit of dat of hou vast te hebben, dat is mijn gewoonte. En de belangrijkste een manier om door te komen is het breken van gewoontes. Het breken van de dagelijkse sleur. Begrijp je? Breken, als je voelt dat iets een gewoonte wo wordt, dan moet je iets tegenaan doen. Je moet dan, als je vindt bijvoorbeeld dat jij leert iets, een kwartiertje, of per dag heb je de tijd, of een half uurtje. En zo so is het, een well, half uurtje heb ik gedaan voor een kabballe. Exactly ik zeg het bijvoorbeeld. Dan moet je doen 35 minuutjes. Als je niet kan 35 minuutjes. Je kan niet kwantitatief doen uit de sluier komen, uit jouw patroon. Je kan niet meer. Een half uur kan je dan per dag doen. Dan moet je dat door intensiteit intensiever dat doen. Hoe? Precies hetzelfde, maar je gaat het. Meer weten, Meer liefde in jezelf opwekken. Het is niet gek genoeg. Om liefde te hebben voor Hashem. Niet behouden zijn voor, voor Hashem. Voor een mens kan je, dat, kan je dan. Uh, behouden zijn. Waarom? Je uh, weet niet waar die andere gaat, gaat misbruiken. Jouw liefde. Wat, uh, maar voor de schepper. Geen einde aan de liefde. Dus jij mag, mag wel niet gek zo gek niet doen als je maar wil om jouw liefde aan de schepper te tonen. Maar ook in de bescheidenheid. Dus niet de liefde, dat het corrupte liefde, dat jij, ja, schepper, ik heb jou zo so lief. Zo so moet je het op de manier doen dat jij ja, het. Geef maar, ik heb jou zo so lief, so lief. Alsjeblieft. En dan doe je een handje. Geef, geef mij dat. Kijk nou, ik heb jou zo so lief. 50 ja, so ja, jaar, 30 jaar, 20 jaar al. Vijf jaar doe ik het. Ja, hard. Geef me nieuw, geef me dit, geef me dat, geef me dat, geef, geef, geef. En in plaats daarvan, jij, jij wil, ik wil geven. Maar van binnen moet je werkelijk weten dat ik wil jou geven. Ik wil jouw liefde geven. Hoe kan dat? Hij wil, okay, maar oké, maar hij wil dat jij ontvangt, dan ga ik het ontvangen. Maar alleen omdat hij wil dat ik ontvang. Omdat het doel van de schepping is dat ik ontvang. Hij wil graag dat ik ontvang, Oké, ik ontvang. Maar ik ontvang niet, ik, vang, ik ontvang alleen Orgozer, alleen, dat, alleen mijn wens om te geven aan hem, omwille van Hem, dan ontvang ik het. En steeds leren jezelf, en, en gek, niet, niet genoeg, genoeg om jouw liefde voor hem te tonen, van binnen. Maar niet, niet in de omgeving, niet ergens naartoe gaan en, en buigen jezelf voor, uh, voor, voor een kist, stinkende kist waar daar een, een, een torahrol ligt. En ruikt naar pis. <lacht> Begrijp je? Oké. Okay. Jawel, ruik. Oké. Okay. Soms, soms wassen, ze dat, wassen ze dat met een, met een of niet een, met een pis, maar wacht daar in de, in de, in de kist waar dus de torarol bij in de synagoge ligt. Dat ruikt naar schimmel, naar alle die andere dingen. Je? Moet je goed wassen, handen je wassen. Weet je dat als je daar aankomt ik was, ik was uh, aangesteld hier in de synagoge om dat steeds te doen. Want ze hebben mij aangesteld toen. Ik had een prachtige baard en alles. En, ja. en ik had kabbalen, weet je. En het was erg belangrijk. Kabbalen, ze wisten wel de kabbala, kabbalen. Dus ik moest het allemaal open doen. Maar ik heb altijd steeds mijn handen gewassen. Want uh, alles, is, alles is daar is al nog uh, van 400 jaar. Dat is een erg mooie traditie. Maar het is wel... Uh, uh, Iedereen pakt dat met zijn handen, weet je. Elke religieuze pakt daar met zijn handen. Elke religieuze heeft zijn eigen, zijn eigen urine, urine oh. bacteriën. Goed opletten wat ik zeg. Maar dat is wat ik zeg. Steeds dat je begrijpt dat dat uh, is de materie. Ja, Dat is niets daar, niets heilig zit daar in de kist wat in de synagoge is. Het is wat je doet. Als je kijkt daarnaar. En je kijkt naar die kist daar. Naar die kist. En dan je die, die, die, die kijkt dat je weet dat het zeer pin daar ligt. De kist zelf, dat is maar goed. En ik verlang ernaar. En daar in de kist zit dan zeer een pin. Ja? En niet dat de, de, de rol die ze dan... Uh, van de, hun afgoderij. Dat ze gaan de rol... De rol, de Torah rol, dat ze zien dat als iets heiligs. Hashem vindt het akelig wat zij doen. Op die manier. Begrijp je dat? Zij moeten verlangen naar hem en zij verlangen naar materie. En niets anders. En eer betoon. Allemaal komen ze met de kindertjes daar naartoe om te laten zien. Kijk nou hoe, hoe geweldig huisvader ben. Kijk nou hoe ik geweldig mijn familie lief heb. Dat was de grootste. Oké, Huh? Ja, huh? Oké, okay, ook. Ik zeg niet dat dit verkeerd is. Goed je moet je opletten. Waarom is het zo? Waarom heeft Joos ook zo tegen hen gezegd? Alles is in één mens. Begrijp je dat? Dus als je in alles aan, de, aan het ellende van het Joodse volk leert, men. Alle, alle volkeren moeten leren over het vallen van het Joden. Want vallen en opstaan van de mensheid. In het geheel hangt ook in grote mate van het vallen en opstaan van Joden. Daarom is het belangrijk ook om dat steeds erop eh, te, te hameren, dat we dat goed begrepen. Want tot nu toe komen ze daar naartoe alleen maar om eigen eer. Eigen eer betonen. Ze hebben niets te maken met de schepper. Met religie. Met verder door te gaan met hun familie. Familie En dat was geweldige En dat was uh, de steen des aanstoots van het werk van Moshe. Moshe Rabbeinu, onze Moshe. Dus waar zij aan hechten. Zij, niet ik zeg ik op hun manier. Of zoals zij dat doen. Want ik hecht niet aan hun religie. Ik ben onthecht on on, on, on, on aan religie. Maar dat zij... Um, Moshe, ja dat zei. Um... wij gaan verder. Maar niet. We gaan verder, We gaan verder, We gaan verder. dan. Want zij ja. zitten verzeil daarin. Moshe had gevochten. Kijk, wat Moshe had bewerkstelligd. Proberen bewerkstelligd. Zij hadden in de woestijn, hun karaktertrek was de manische liefde voor hun gezin. Dat is Joden. Ja, net zoals, uh, weet ik niet, Antillianen die, die houden van hun gezin op een andere manier. Op een, misschien totaal andere manier. Ik zeg niet Antillianen van verschillende, maar... Soms maken ze een kind en dan gaan ze weg. Antilliaan, dat doet er niet toe. Ik zeg het even zo. <laughs> <laughs> en, ja, sommige. <laughs> ja, wat ik, Ja, wat ik... Nee, nee, nee maar wat ik, bedoel, wat ik bedoel, niet menselijk. Ik bedoel als, als, als beeld aan jullie te geven. Niet, aan, niet, aan, niet te stigmatiseren iemand. Maar het is altijd goed om te kijken naar een beeld uh, van buiten. En dan zie je dat alles hebben we in, ons, in onszelf. Maar... Zij zijn aangehecht aan hun familie. En Joden zijn aangehecht aan hun familie. En dan kiezen ze voor hun familie, voor de eer van de familie, in plaats van de schepper. En dat is iets wat moeilijk is. Als voor een Jood is het erg moeilijk om door te komen tot het licht, want hij houdt van zijn familie. Dat is voor hem heilig. Of het of religieus is, of het of het een professor is, doet er niet toe... maar allemaal hechten ze zich aan zijn familie... en zo geweldig naar buiten gezien... het is, het is zo eervol als een mens... Um, ja, kijk religieus... als iemand zo hecht aan zijn familie... dan is het zo'n geweldigste compliment... wat een mens kan hebben in deze wereld. Maar... De, er is geen andere manier... om door te komen tot de schepper... is dan anders dan... Om te zeggen in je hart van, een plaats te hebben in je hart waar niemand, waar je geen liefde hebt, meer boven de liefde komt, boven de liefde komt, boven de liefde voor je vrouw, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor alles wat leeft en te komen tot alleen, tot de schepper, tot, tot het licht. Dat hebben we alles, dat is iets, wie dat niet bewerkstelligt in zichzelf, helpt niets. Dan kom je in de toekomst, dan kom je dan als de ziel verlaat deze wereld. En kom je daar en je zegt, ik heb zoveel ge ik heb liefde gehad voor mijn kinderen. Ik heb alles zo gedaan. Ik heb naar synagoge geweest. Dat betekent synagoge is. Dat kan ik betekenen gaan alle andere religie. En men zal hem zeggen, je hebt niets gedaan, mijn vriend. Hij moet het overdoen. Hij moet weer, hij kwam niet tot mij. Hij heeft gediend iemand anders. Hij heeft de Sitra agra gediend. Hoe kan dat? Ik heb ook zoveel gedaan. Ik heb zoveel, uh, ben zoveel geweest in de synagoge en daar en daar. En zoveel geld gegeven, et cetera. Je kwam niet bij mij. Je hebt niet mee meegediend. Jij hebt gediend. De anderen, ga bij hem vragen ook de um, beloning. En natuurlijk, alles is in één mens. Maar alleen, we spreken zo over de... Krachten van die, van die, van die, van verschillende krachten. Maar voor ons is natuurlijk belangrijk dat alles, wij leren alles in een, in een mens. En nu keren we terug nog naar de zogger. Um <laughs> <laughs> <laughs> 39 nog een keer. Dus, dus zo zien wij dat, hoe, hoe de sloten de ingangen en de zalen vormen de drie opeenvolgende stappen van de omvormingen van onze bouwstof, dat wil zeggen, 41, de wens om te ontvangen voor zichzelf, die in ons is. 41, na de koma, Let op, dat alvorens wij doen, transformeren hem, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Alvorens wij transformeren hem, 42, le Kabbalah, in het ontvangen. le lehashpia, nach het Ruach, omwille van het geven, van het aangename te doen. De volgende pagina. De rechterkolom, de eerste regel, aan aangename te doen aan onze schepper, aan onze vormer, letterlijk, Jotsreinu van het woord Jetsera. Hofweg, Achomer, Hazel, Leviathan Amschelam, dan verandert, uh, draait, of transformeert uh, de, deze materiaal, deze bouwstof transformeert zich naar onze smaak, de regel 2, transformeert het haor legoosig, dus volgens onze smaak betekent volgens onze eigenschappen transformeert uh, het haor legoosig, het licht transformeert in, het, in de duisternis, dus alvorens wij dat kunnen transformeren, in, het, uh, in, het, in de wens om te geven. Dan, uh, in plaats van licht, uh, voelen wij duisternis. Weet het dat ook, lemar. En wat, wat zoet is, transformeer die in het bittere. En altijd moet je weten, geen andere, geen uitweg is het mogelijk. Als je hebt de wens, alleen koestert binnen jezelf de wens om te ontvangen voor zichzelf, in welke vorm dan ook. Als je plaats de liefde voor jouw naaste van jouw familie boven de liefde voor Hashem, komen niet uit, komen niet tot licht. Onthoud houdera goed. We spreken over de waarheid. Kikol dri anahak god as barach. Marchikoto menu 4. Uwaed ha'i na sami le kabel Shabanu begin nat vijf amane ulim. Let op, wie zegt ons. Dus zolang wij dan nog niet transformeren in de wens om te geven. Dat is wat gebeurt er. kikol kol drie god. Want al het bestuur, ashgahatoid barach, van de voorzienigheid, van de gezegende maar ver, gekotot aan om in verdrijven ver, eh, brengen ons ver van hem het bestuur van de schepper zelf brengt ons eh, verwijdert ons van hem van het bestuur zolang wij nog niet in staat zijn te geven daadwerkelijk te geven en geen plaats van comedie Vier en in die periode, op dat moment, in die tijd, na samen rationele Belgische wordt van ons wens om te ontvangen die in ons is, beginnatende we ulim, het aspect sloten. Dus dan wordt, dan verkrijgen wij in ons waarneming sloten. Slot is niet dat iets wat origineel is er. Alleen door het bestuur van Hashem, omdat wij discrepantie hebben, naregenschapen, om hij wil geven, wij willen alleen maar ontvangen. Daarom ervaren wij dat als sloten. Maar slot is er niet. Als we zo so lang, wanneer en we gaan verder, wij vijf naar de punt. Ehm... Um, dus Shezohim Anule ze zochim, le kabalaze, alm natli aspija, na su kolga menoulim, le patchin, ve leheikhalin, kamuvahar. Dat is de laatste zin. Ik zal nog vertalen des geweldige plaats, om noch nog één zinnetje nog te bedenken. Waar staan wij? Five. Let op. Vaak hard en na onze terugkeer des inkeer, ze zochten Anule bij nadler schpia dat wij wanneer wij wanneer wij de wens, wanneer wij het ontvangen omwille von van het geven waardig worden, geworden Na zo kolen menoulien dan worden alle sloten tot ingangen, openingen zeven, waaraan kaghnas uw pad ging helemaal heen, en daarna, daarna, en vervolgens werden de openingen, de ingangen tot tot tot zalen zoals uitgelegd werd en nog de laatste zin We zagen hoor, dat op wat hij ons vertelde laatste zin We zagen hoor acht zod hij te vlecholigemse kiloga kpiel advarim. En onthoud dat zegt ons hij ons Joodaarslag. En onthoud dat Goed uh, voor het hele vervolg, wat, wat, wij, wat jij jezelf dan vindt straks in de zoger. Ik zal niet herhalen dingen. Dus daarom had ik ook gezegd: dat is eenmalig wat hij ons deze onthulling heeft gegeven. En probeer dat door te nemen, nog een keer, nog een keer. En steeds laten jezelf veranderen. Dat is de motto die je moet uh, uh, aan de dag brengen elke ochtend en elke avond voordat je naar bed gaat. Laat jezelf veranderen, dan zal je komen met de dag, kan je zal je leven hebben en zal je komen met de dag dichterbij tot jouw vervulling.